Baby.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 En dat hangen ze inderdaad. Ja, ja, ja dat, een, uh, dat is een probleem voor die mensen. Wat kost het zo'n beetje wat je voor boete krijgt hier? Uh, een, een boete voor uh, verboden toegang is, is 60 euro. Dus is bijvoorbeeld naast ons ondergang. Maar is er verstoring van flora en fauna, dan is het uh, iemand anders die dat gaat bepalen, uh, de van de boete. Dat is ja. niet vastgesteld. Ik heb recente boete gehoord voor het verstoren dus van, uh, van de verblijfplaatsen van vleermuizen Dat was 7500 euro. Dat was wel een bedrijf die daar... Uh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 Sweet chocolate, oh, chocolate malt, oh, candy, candy drops, anything you want. You've come to the right man, because I'm the candy man. Ooh. Who can take a sunrise, take a sunrise? Sprinkle, it with you. sprinkle it with you, cover it with chocolate and a miracle or two. The candy man, who the, oh, the candy man can.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 Wat is een uh, beddetector?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 But Chico's playing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 De politie moet gepast geweld kunnen gebruiken als daarmee kan worden voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. De politieacademie gaat samen met de Vrije Universiteit onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Aanleiding zijn bevindingen van de politiebond ACP. Volgens de bond wachten agenten met harder ingrijpen tot er daadwerkelijk iets gebeurt. Ze zijn terughoudend, omdat ze achteraf met lange procedures te maken kunnen krijgen. Door die afwachtende houding wordt het gezag van agenten aangetast, zegt de bond, en krijgen ze zelf met agressie te maken. De raad van hoofdcommissarissen ziet het probleem dat de bond heeft gesignaleerd en heeft daarom opdracht gegeven om onderzoek te doen. De fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV willen Ivo opstelten als nieuwe informateur. De VVD-voorzitter en oud-burgemeester van Rotterdam moet een minderheidskabinet van VVD en CDA gaan voorbereiden met gedoogsteun van de PVV. Dat staat in het eindverslag van informateur Lubbers. In het regeerakkoord komen voor, 16, voor 18 miljard euro aan bezuinigingen. Om de steun van de PVV veilig te stellen moet er ook een gedoogakkoord worden gesloten over immigratie en integratie, veiligheid en over een betere ouderenzorg. Het weer vanavond helder, maar vannacht vanuit het Westen meer bewolking. Morgenochtend eerst bewolkt en op veel plaatsen rustig.